Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Code rood is in het hele land voorbij. Het KNMI kwam met die waarschuwing vanwege ijzel. Veel scholen en GGD-test- en priklocaties gingen daarom niet open. Maar inmiddels is het overal opgewarmd, zegt weerman Marco Verhoef. Ja, die temperatuur die gaat geleidelijk steeds verder omhoog. Komende dagen zelfs naar 10 graden. Ja, in een terugkeer van het winterweer hoeven we dan na deze perikelen niet te verwachten. Nog één opmerking: de stoepen, daar liggen nog sneeuwresten, die blijven natuurlijk voorlopig nog wel glad. Er is opnieuw iemand opgepakt voor het stelen van persoonsgegevens bij de GGD. Het gaat om een man van 18 uit Den Haag. Medewerkers konden heel makkelijk bij de gegevens van mensen die een coronatest hadden gedaan. En sommigen verkochten die gegevens ook door aan criminelen. In totaal zijn nu zes mensen opgepakt. De politie heeft afgelopen week opnieuw duizenden boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet hielden aan de avondklok. Bijna 7500 in totaal. Ook werden er tientallen illegale feestjes gestopt en werden er de boetes uitgedeeld voor groepsvorming. Drie Nederlandse ziekenhuizen onderzoeken de werking van coronavaccins in combinatie met kankerbehandelingen. Misschien moeten patiënten die een chemotherapie hebben vaker gevaccineerd worden. Wil het middel genoeg effect hebben? Door de regen en warmere temperaturen is het meeste sneeuw en ijsweer verdwenen. Maar in Arnhem hebben ze er tot het laatste moment van genoten. Tot de avondklok inging klommen mensen tegen een grote ijswand. Dat is zwaar. Heel zwaar. En het moet best hard standpuntje moeten. En deze jongen kwam er helemaal voor uit Limburg, want normaal moet hij voor dit soort wanden naar het buitenland. Prachtig. Echt hartstikke leuk. Ja, en dat het hier in Nederland kan, hoeven we niet van naar de Alpen. Dat uh, is hartstikke mooi. Het weer, er valt regen en het wordt 2 tot 7 graden. Morgen opnieuw grijs en ook weer wat regen en maximaal 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Vooral in het noordoosten van het land nog kans op verraderlijke gladheid door ijzer. Vooral op lokale wegen kan het soms nog spiegelglad zijn. Bij de spoorwegen rijden er op een aantal trajecten, vooral in het westen van het land, minder treinen. De vertraging kan oplopen tot een half uur en dat duurt de hele dag.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 Boom.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 dat weet ik. In, ja, de, in 1967. ja, ja. misschien zijn wij toch inderdaad ooit in Gent... waar wij niks van weten. Wij We hebben niks van weten, nee. Dat kan je ervan krijgen ja, nou ja Volgens deze rabijn ja. Daniel Asfor... Um, heeft het te maken met dat het vaccin een embryon embryo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 dus, een beetje tijdens elke Pride to the Beach uh, lekker haar platen draait, waarop Zandvoort dan uh, lekker uit uh, zijn dak uh, kan, uh, kan gaan. Ja, leuk. Of is uh, Zandvoort uh, vrouwelijk? Is het haar dak? Uh, nou, laten we Zandvoort onzijdig maken. Hè? Vooral, het, vooral plus. uit het dak. Het dak, uit het dak gaat, inderdaad. Ja. En het antwoord: heeft geen dak. Natuurlijk. Nee, helemaal niet. wel zee. We kunnen alle kanten op. Ja, ja. Dan een, een positief nieuws over een wat zwaarder onderwerp: COC en tientallen andere organisaties die hebben een krachtig gebundeld tegen zelfmoord.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 Toen is er in september een soort van uh, alternatieve Roze Filmdagen geweest. Maar dit keer zijn ze helemaal gepokt en gemazeld. Van 11 tot 21 maart op de site: Roze Filmdagen. Alle informatie. Maar natuurlijk gaan we daar in maart sowieso eventjes Ook nog terugkomen. Ja. En dan tot slot, helemaal in het kader van deze uitzending. He, waarin de teken biseksualiteit uh, uh, centraal staat. De Gaykrant heeft een nieuwe columnist. Dat is Floor Brands. En zij is de nieuwe aanwinst van columnisten van de Gaykrant online. En met een enthousiaste groep mensen om zich heen... zet zij ze zich in voor de verborgen LHBT'ers, plussers. En zij draagt als B uit de LHBT regenboogpalet... haar maandelijkse steentje bij aan de Gaykrant.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 Dan dus hebben we, het we beginnen met waar de, de internationale toch? dag voor uitgeroepen is. Freddie Mercury. I was born to love you. I was born to love you. We'll Zoals we al gezegd hadden, elk nummer dat je in deze twee uur durende uitzending hoort... heeft te maken met biseksualiteit. Dat wil zeggen, we draaien nummers van artiesten die zichzelf geprofileerd hebben als... Uh, plus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 Aan dat is uh, de, de magenta. Onderaan is blauw. En die, ja, die weven natuurlijk zo'n beetje in elkaar. Ja. En die vloeien in elkaar over. Magenta en is dus eigenlijk, een, het, heen, eigenlijk zeggen, rood eigenlijk. Eigenlijk rood. Heel chic rood is het ja. Ja. Dus magenta, lavendel en blauw. En dat is dus de uh, vlag voor de, de P. Oké. Okay. De B. Pluriseksueel. Pluriseksueel, ja. En er valt nog meer informatie hier te vergaren. Want aan ja. de telefoon hebben we...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 Uh, daaruit kwamen, ja, het was eigenlijk een beetje bedroevend. Uh, dus je ziet daarin dat heel vaak uh, die mensen als psychopathisch worden neergezet. Denk bijvoorbeeld aan Sharon Stone in Basic Instinct. Uh, die film herinner je je vast wel. Zeker, ja, zeker. Uh, of, uh, of als ontzettend uh, hyperseksueel. Uh, Wild Things is daar een voorbeeld van met, uh, met Matt Dinham.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 Okay. En, ah, yeah. en dat, uh, maar dat, dat onderzoek was dus eigenlijk, uh, gaf dat een best wel negatief uh, beeld. Biseksualiteit is ook vaak een tijdelijke fase. Um, iets waar je uitgroeit. of Het bestaan van biseksualiteit wordt ook vaak miskend. Uh, en dat zijn dingen die je natuurlijk ook terugziet in de community. Dus uh, b mensen, jullie hadden het net over, wat zei je nou, proline? Plu uh, plu pluriseksueel. Yes, yeah. ja. Pluriseksueel. Yeah. Uh, uh, ik vind zelf dat de term b ook wel...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 Nou ja, je ziet dat er, dat er um, sowieso uh, heel veel aandacht is eigenlijk voor, voor alle letters in de letters Dus L, H, -B -T -Q -I -A P. Nou ja, je kan er nog uh, wat meer letters bij zetten. Ja. Uh, dat, het is sowieso een heel rot onderwerp. Uh, dat heeft er ook mee te maken omdat mensen uit de regenbooggemeenschap um, op sociale media veel lawaai maken en veel aandacht vragen uh, voor. Dus diverse seksualiteiten. Je ziet daarnaast bovendien dat er veel interesse is...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 uh, die, uh, nou, ik heb nu de jongens van de Urk eten ja. op televisie. Ja, ja, precies. Dat soort, dat soort jongens zal niet snel kijken naar een serie als uh, Pose over transgender, over zwarte transgender mensen in New York aan het begin van de jaren mm -hmm. tachtig. je dus um, aan de ene kant zie je dus heel diverse representatie, maar aan de andere kant zie je ook, ja, omdat we niet meer met z'n alle televisie kijken.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 Um, oh, ik heb, als je het allemaal interessant vindt, ik heb net een nieuw boek uit. Uh, dat heet eindelijk weten wat seks is. Dus als je meer wilt uh, lezen van het soort dingen waar ik me waar ik mee bezig hou... ...koop mijn boek bij je lokale boekhandel. Nou, Oké. Okay. Nou, en mooi. bestellen he, tegenwoordig <laughs> ja. dan. Altijd even die zelfs jullie gaan. Ja, zeker. En uh, mooi dat je ook even benoemt dat dat bij de lokale boekhandel uh, doet. He, ja. Dat we de lokale ondernemers inderdaad ondersteunen in, uh, in deze tijden. Die hebben ja. het heel hard nodig. Ja. Ja. Ja. En bij hun bestellen en dan kun, komen zij het thuis brengen. Ik. Ik, had laatst, uh, ja. ik, ik woon zelf in Amsterdam en ik had laatst uh, uh, uh, bij twee boekhandels besteld... en dan komt er inderdaad iemand op de fiets ja. een pakketje bij je brengen Dus dat is sowieso al fantastisch. Ja, leuk. Ja, ja. Net als vroeger de melkboer, maar dus niet de de met de boekenboer. Ja, ja, misschien is het ook nog een leuk iemand, kan je er ook nog een flirt uit halen. Nou, nou ja, helemaal, ja, helemaal positief, positief <laughs> natuurlijk. Wel op anderhalve meter afstand dan natuurlijk. Eén op afstand. <laughs> Nou, super. Linda, ontzettend bedankt voor dit interview. Heel fijn. We hebben er veel van geleerd weer. En uh, uh, ja, misschien tot de volgende keer. Heel graag gedaan. Dus super bedankt. Dag. Dag, Linda. En we gaan eruit. Tenminste, dat wil zeggen, na dit interview... of naar een volgend interview... met natuurlijk een klassieker eigenlijk wel... I Kiss the Girl van Katy Perry.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 En mannen worden gezien als eigenlijk homo, maar nog in ontkenning. En ik denk vanuit de, de, de lesbisch of gay-community... Ja, wordt er weer gedacht van, oh, je eindigt toch wel met een man... of uh, je bent niet echt <lacht> lesbisch. Dus dat... Ja, want dat, dat, dat, is, dat is inderdaad wel een punt. Hè? Dat we, niet, niet alleen vanuit de, de, de hetero-wereld... er uh, met een, uh, een, eigenlijk een gemankeerd oog nagekeken wordt, om het zo maar even te zeggen. Maar ook vanuit de LHBTI, of LLH community uh, uh, wordt toch ook gewoon gekeken van ja... Ah, je bent er gewoon nog niet uit. Uh. Ja. Ja. Dus je durft geen keuze te maken. Ja, hè, dat, dat kan ook voor inderdaad genderfluide uh, zo zijn. Dat uh, van, nou, je durft nog geen keuze te maken. Uh, uh, make your mind up, hè, een beetje. Ja. Uh, dat kan, kan ik me voorstellen inderdaad dat dat ja. zou zo zou zijn. Vandaar dat vind ook. ik ook helemaal niet, uit, niet helemaal uit het niets, want voor veel mensen is misschien ook biseksuele kwaliteit een soort van springplank tot dat ze het echt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 en ja. ja, dus buikspieren kon krijgen, of hoe je een man aan de haak kan slaan. En ik dacht: het jammer eigenlijk dat we jongere mensen het niet serieus nemen. Want ik denk dat we jonge mensen ook heel goed kunnen leren over politiek, of over racisme, of over allerlei onderwerpen die wij als lastig zien. als we maar een beetje op een leuke manier over schrijven. Dus, yeah. dus ja. Die Mo moeilijke onderwerpen aankaarten op een luchtige manier. Dus met, wel met wetenschap onderbouwd en met ver persoonlijke verhalen en verhalen van mensen om me heen. En uh, ja, dus daar uh, heb ik een boek over geschreven. Ja, nou mooi. Maar dat is al acht jaar geleden, begrijp ik? Nee, nee, nee. Oh, okay. met dat studeren, ik. het boek is nu uh, één jaar uit. Oh, oké, oké. Want ik wou vragen: heeft het dan geen tijd voor een nieuw boek? <laughs>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 het kan interessant zijn. En we gaan zeker ja, je boek in ja, En we gaan jouw boek promoten. Uh, yes. je <laughs> hey, dankjewel. Dank jullie wel. Dag. Dag, Doreen. Da -da -da. da -da -da. hey, Gene dag. Doeg. Ja, dan zijn we alweer aangekomen aan het allerlaatste uh, gedeelte... van dit Eerste Uur Rainbow Radio Zandvoort. En uh, we gaan eruit met Jesse J. Met Domino. <truimertijd> Ciencia <laughs> Wat minuten over, dus we gaan eruit met een toegift: De Gay Song van Jenna Ann. Friend or sue me if you can I'm not questioning, I've got nothing to prove Why force myself to forget what I love? I'm here, I'm queer Dyke Pioneer, I'm all of the above Maybe I'm not a hipster, but boy do I love cats There's little things us lesbians do no matter where we're at Like tell ourselves that maybe straight girls must be gay And we won't buy denial, no matter what you say